Zes uur. Marjette Krol met het NOS Journaal. Heemskerk neemt maatregelen om het openbaar vervoer veiliger te maken. Gisteravond werd een bus van Connection bekogeld met stenen. En het afgelopen jaar gebeurde dat al vaker. De gemeente Heemskerk gaat op verschillende plekken camera's ophangen... en particuliere beveiligers gaan in de bussen een oogje in het zeil houden. Modicator Charles Veugelen maakt een doorstart. Volgens de curatoren van het bedrijf blijven voorlopig... 90 van de 95 winkels van de Nederlandse Tak open. Hoeveel winkels dat op langere termijn zullen zijn is nog niet duidelijk. Het Zwitserse bedrijf heeft 700 werknemers in Nederland. Of zij allemaal kunnen blijven is ook nog niet bekend. In Amsterdam woedt sinds vanochtend een zeer grote brand. Die begon vanochtend om 7 uur in het bedrijfspand van een inktverwerker. Het gebouw is volledig uitgebrand. De brandweer is nog steeds bezig met nablussen. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De CIA luistert onder meer via smartphones en slimme televisies mensen af. Wikileaks zegt dat de Amerikaanse geheime dienst gebruik maakt van gaten in de beveiliging van de apparaten... die door de fabrikanten nog niet zijn opgelost en soms zelfs bij hen nog niet bekend zijn. Ook met televisies die uitstonden konden volgens Wikileaks gesprekken worden afgeluisterd. De klokkenluiderswebsite heeft opnieuw ruim 8500 documenten online geplaatst... en belooft later met meer onthullingen te komen. En Facebook hoeft geen Duitse nepnieuwsberichten op te sporen... waarin een selfie van een Syrische vluchteling wordt misbruikt. De rechter oordeelt dat Facebook niet verantwoordelijk is voor de beledigingen, maar gebruikers. De Syriër maakte twee jaar geleden een selfie met bondskanselier Merkel... Later dook die foto op in nepnieuwsberichten waarin hij onterecht werd beschuldigd van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Facebook hoeft die berichten van de rechter nu dus niet te verwijderen. Het weer, vooral in het westen wat zon, maar elders is ook nog een bui mogelijk bij 6 tot 9 graden. Morgen trekt een regengebied van west naar oost over het land. In de middag dan droog en een graad of 10. Dit was het Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad staan nog 45 files. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. Vooral rondom uh, Utrecht en Amsterdam is dat op uh, de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht staat. Tussen Breukelen en Utrecht 7 kilometer file, 20 minuten extra. Bij Amsterdam aan de zuidkant van de stad op de A10 richting Den Haag. Tussen Knopend Watergaas meer en Oud-Zuid 5 kilometer door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een half uur. Kapotte vrachtwagen nu op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en Knopend Lunette 8 kilometer. A12 richting Den Haag, tussen Driebergen en Utrecht 7 kilometer. En op de N207 richting Alphen aan de Rijn, staat tussen Leimuiden en Bouwbrugge... 5 kilometer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een kwartier. De N209, de weg tussen Rotterdam en Hazerswoude... die is in beide richtingen dicht tussen de A12 en Blijswijk. vanwege een ongeluk, je wordt ter plekke omgeleid. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een hele goedenavond. Hartelijk welkom bij CFM in de avond live. Met een bomvolle uitzending. Vol entertainment. Kent u hem nog vroeger? Zanger Bob. Oftewel Bob Offenberg. We hebben hem vandaag in de uitzending. We bellen ook met Corneé, Zanger Corneé. En uh, Mike Dana aan de telefoon. Hij zou vandaag co-host zijn, maar vanwege drukke werkzaamheden was het helaas niet mogelijk vandaag. Dus we hebben hem wel even aan de telefoon over zijn cd-presentatie 11 maart, dus komende zaterdag. Verzoekjes zijn natuurlijk altijd welkom. 023 573 0393 Of heeft u wat leuks te vertellen? Laat het ons gewoon gezellig weten. Natuurlijk ook de dubbelhit. En welke tv-tune kiezen we deze keer? Blijf lekker luisteren. Dit is CFM in de avond live. Nossa, hein? Que que é isso? Nossa,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 Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, nossa, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ai ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ai, ooh, eu te pego, uh! Quero ver a galera comigo, vai Nossa, Nossa ai. Ai, se... Uu uh -huh. Delícia, delícia Assim você me mata Ai se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, viu delícia Wow. Awesome. Nice, bear. Michel Tello hier op CFM Zandvoort de live Leuk dat u gezellig luistert naar deze gezellige uitzending. Zometeen bellen wij met Mike Danen, zanger Bob Offenberg en zanger Cornel. Al eerder ben ik hier bij CFM geweest. Dat kan ik u wel vertellen bij CFM Entertainment for You. Daar was hij te gast en vandaag bellen wij hem gezellig eventjes op. En ja, hoe het is met hem natuurlijk. En om niet te vergeten zijn nieuwe single. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Een paar weken geleden was hij in de uitzending hier. Dansen op de maan heeft hij uitgebracht. En dan heb ik het over Mario Mulder. Wij gaan draaien. Als de wijzers van de klok op het juiste thuis staan. Dan pak ik snel mijn jas en trek mijn schoenen aan. Want nu verder verderop is een leven op het plein. Als jij daar nu bent, wil ik er ook zijn Telkens als jij lachen naar me kijkt Dan taal ik even na en stop voor mij de tijd Wil met je dansen op de laag met de sterren naar de hemel Zwemmen in een oceaan van goud met jou Dansen op de maan Het leven is een feest En ik vier het elke dag Maar vanavond niet alleen Want schat, ik heb op jou gewacht Er gaat geen tel voorbij Dat ik niet denken wil aan jou Want voor mij is ze maar één Allermooiste vrouw Telkens als jij lacht Naar elkaar The man. Mario Mulder. Geen familie van Maurice Mulder, natuurlijk. Mario Mulder kent u allemaal van bloed, zweet en tranen. En uh, ja, en hij was hier ook wel eens een keertje bij de Klikspan af en toe te gast. Qua optreden samen met Yves Berensen, bijvoorbeeld. En over Yves Berensen gesproken. Hij heeft een nieuwe single, heb ik u vorige week al verteld. Ik wil alleen maar jou. En uh, ja, er zijn natuurlijk zin in jou. Uh, voor jou. En, uh, ja, en nu uh, had hij droomvrouw, natuurlijk, maar dat is niet met jou. En, maar nu is het dan: Ik wil alleen maar jou. En die gaan we draaien voor u. Ik wil alleen maar jou. Holala, oh, ga stellig uit op uw radio: 023-573-0393. Dat is zoals dus CFM-hotline. Belt als u een verzoekje hebt. Heeft. Ik ben je al zo vaak tegengekomen in mijn dromen. Maar jou hier op CFM Zandvoort. Yves Berenson, onze eigen Zandvoortse Yves. Hartstikke leuk, altijd. Als hij weer even op de radio is. Leuk dat u luisteraars hier van in de avond live. Heeft u verzoekjes aan 023 573 0393. Kan u gewoon even bellen als u een verzoekje hebt. Of iets wilt vertellen op de radio. Nou eh, dames en heren. Het is al uh, in mei gaat het weer gebeuren. Het Songfestival 9 mei is de eerste, al, uh, eerste, eerste voorronde. En uh, dan is het in de hele week natuurlijk. Songfestival gek. daar heb je twee rondes. En dan de grote finale op 13 mei. En uh, ja onze Nederlandse inzending is natuurlijk. Oh Jean met lights. Light, uh, sorry, light of Shadows hier uh, gaan wij hem natuurlijk ook even draaien Light of Shadows van O'Gene hier op CFM Zandvoort Cry no more Cry no more the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 What Ik heb dat ik niet meer volgde. En ik En dat ik niet meer ik Zodat we Mi vida vida yo la aprender a vivir así Porque vida yo la aprendí a vivir así Venga Porque mi vida Best wel lekker uh, met uw heupjes swingen op de bank. Je Tijdens uw bord uh, op schoot natuurlijk. Lekker aan het eten. Laat weten wat u eet. 023 5730393. Verzoekjes zijn natuurlijk ook welkom. Bellen, Perez, met de Gypsy uh, Medley hier op CFM Zandvoort in de avond live. En, uh, ja, wij kregen net het persbericht binnen dat, uh, ja, de groep, de boybandgroep, uh, Be Brave gaat stoppen. En, uh, zij geven, uh, vrijdag maken ze bekend wanneer een afscheidsconcert is. Ze geven geen uh, duidelijke reden om waarom ze stoppen. Maar ze zijn wel enorm trots met de reis die ze hebben mogen maken. En wij gaan uh, het nummer van hun draaien. One Night Stand. Damn, ik weet niet, weet niet eens meer hoe ze heet. Maar hoe dan ook, de morning heeft de is er nog steeds. En ik weet niet eens meer wat er pak gebeurd is. Alleen dat er gebeurd is. Maar dan draait ze om en dan zegt ze: hoi jongens, nee of wat, aan nooit naar mijn En het enige dat ik kan zeggen is: bij mijn lieve schat. She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 Zo hier zo dier kom. Laat staan, wat is gebeurd? Ga jij niet vanuit dat zij echt met mij is. Zij wilde mee, wat mijn stek is gekeurd. Ik weet wel hoe ik weg. Ga. Ik weet wel hoe ik weg. Ga. Wel overvoer ik, ze ga niet getreurd. Abu is geef geen stress, om wel te goed. Locatie aan taxi, stop voor de deur. Ik hoef zijn laat mij niet los. Nu doet ze toch voor de deur in de string en haar, haar in de knot. Zij zocht naar liefde, en ik zag naar genot. Krijg panna spijt dat ik haar heb gehaald. Jij gaat niks begrijpen van mijn lijf. Ik ben te druk aan het treppen, maar kan blijven voor de night.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 Lange heten nacht, die wil ik alleen met jou. Zal ik het ooit nog leren? Een vrouw! U luistert nog steeds naar CFM Zandvoort, het lekker station uit uw regio. CFM in de avond uh, live. Altijd uh, gezellige muziek en informatie over de entertainmentwereld. Zoals hebben we ook... Uh, ja, deze zanger is al... Oh, ja, graag gedaan. Altijd, uh, altijd goed natuurlijk, hè. Ja. Hey uh, Bob. Uh, ja, een nieuwe single. Een nieuwe single, ja. We zijn er een, een hele nieuwe uit. En uh, ja, vandaar wel eventjes een uh, leuk interviewtje hebben met elkaar. Ja, zeker. Als eerste wil ik eigenlijk even weten... Want ik, uh, ik weet nog heel erg uh, goed uh, dat. Uh, ja, ik ken jou als zanger al best wel lang. Je treedt al best wel veel op. En uh, ik denk dat je ook best wel veel singles al hebt uitgebracht. Ja, zeker. Ik heb het denk ik, een stuk of uh, ja, 14, 15 jaar uitgebracht. Zeg maar, in de tijd dat ik bezig ben met zingen. En ik was uh, ooit 7 jaar toen ik begon, en nu uh, ben ik 20 ja, dat is natuurlijk al uh, aardig lang. En uh, in de tussentijd heb ik toch wel onderhand uh, ja, sowieso ons uitgebracht. Ook een keer een album toen ik uh, tien jaar was. En uh, wat ook leuk is om te vertellen dat uh, dit jaar komt er ook een nieuw album uit. Dus uh, dat wordt ook heel leuk. Nou, geweldig. Uh, in ieder geval leuk dat je je passie zo kan uh, uitvoeren, toch? Ja, zeker weten. Dat is het, uh, het mooiste wat er is, zeggen ze maar. Ja, Wat is nou uh, het leukste optreden die je ooit hebt uh, kunnen, kunnen hebben in, in Nederland? Uh, nou goed, mijn eigen concert die ik heb gegeven in, in Schiedam, dat is het mooiste, uh, concert, of tenminste het mooiste optreden wat ik uh, heb kunnen doen. En dat, uh, dat kan geen één tegenop ik altijd, maar dat uh, heb ik in mijn eigen woonplaats in Schiedam gedaan voor 3000 mensen met, uh, met Leiband. Uh, nou, ik, ik had een heel de sport al zeg maar, afgehuurd waar 3000 mensen in konden en dat uh, was uh, ja, stijf uitgekomen eigenlijk. Ja. Dat is wel iets waar we altijd heel erg bij gebleven en nog steeds altijd. Ja, want um, heb je ook nog een droom voor de toekomst? Dat je denkt van, nou, die zaal zou ik wel een keer willen vullen? Uh, nou ja, goed, kijk, ik zou ooit natuurlijk wel een keer uh, nummer 1 willen hebben in de, uh, de Sjars 100. Of uh, ja, ooit een keer uh, een concert in een hooi willen geven of iets, dat is ook wel een droom. Dat je ooit misschien waar wil gaan maken of niet, dat weet je natuurlijk nooit, maar dat is wel iets waar ik uh, van droom van kleinste vanaf. Ja, ja, ja, net als eigenlijk alle artiesten die dat wel een klein beetje stiekem hopen natuurlijk. Ja, precies. Dat is altijd wel een, uh, ja, een droom hè, voor vele artiesten natuurlijk. En uh, ja, goed, komt het wel, komt het ooit niet, dat weet je natuurlijk nooit. Maar uh, als het niet komt, dan blijven we er gewoon lekker over dromen natuurlijk. Ja, nee, zeker, zeker. Hé, hey, ik je zag je nieuwe single. Hoe is die ontstaan? Ja. Uh, nou, het was eigenlijk een ideetje van mijn vader om uh, dit liedje uit te gaan brengen. We zijn heel lang eigenlijk op zoek geweest naar een uh, soort als uh, Je bent te gek. Dat was twee singles uh, terug eigenlijk. Ja. En op een gegeven moment uh, ik kwam ik dit liedje eigenlijk. En uh, ja goed, dit is het eerste liedje waar ik zelf aan mee heb geschreven. Normaal uh, schrijf ik zelf geen nummers. En uh, ja, toevallig kwam er wat in me op en uh, schrijf ik dat op papier. En de rest uh, heeft Frans Bouwer voor mij geschreven samen met uh, Lauw van Wessel. Dat was, uh, ja die jongen waar ik altijd opnemen in de studio, zeg maar. Ja, want uh, Frans Bouwer die, die is ook flink aan het schrijven hè, voor art andere artiesten. Ja, klopt. Hij heeft inmiddels voor mij al zeven geschreven. En uh, goed, voor het al had hij ook een aantal dingen geschreven. en Dat is wel uh, ja, leuk, want op 18 mei presenteer ik het op En en uh, Hij zal hem ook uitreiken en hij zal een optreden verzorgen ook uh, ja, in Schiedam. Ja, Is de uh, op, is is uitreiking uh, uh, openbaar? Ja, is openbaar. Je kan de kaarten verkopen. De die start uh, aanstaande vrijdag 10 maart. En uh, ja, de kaarten ook gewoon te bestellen op mijn website uh, nou, we gaan het zeker even delen op Facebook natuurlijk. Dat ja, is geen zeker probleem. zeker weten. Is goed, zeker weten. Nou goed, uh, alles komt ook nog op Facebook. Kijk, vorige week wordt het erop gezet. En uh, vrijdag is alles definitief. Nou, helemaal super. We gaan, we gaan het volgen. Hé hey Bob, um, ja, je nieuwe single. Um, loopt hij al lekker? Ja, hij loopt heel goed. De reacties zijn uh, goed. En uh, ja, hij is natuurlijk maar pas uit eigenlijk. Dus het is nog heel lastig te zeggen wat hij eigenlijk doet in het land. Maar de ja, reacties zijn goed. Ik ben heel veel... Uh, ja, belangrijke schrijver geweest zijn waarbij heel veel ruizen stations al. Hij wordt ook goed op YouTube, wordt hij ook bekeken. Uh, ja, net wat gezegd de Jackson is heel goed. Dus we gaan het zien uh, waar die uh, gaat komen, dit, dit liedje. Nou, helemaal super. Uh, Bob, um, als ik uh, de single wil downloaden, waar kan ik dat doen? Uh, nou ja, goed, op alle legale downloadportaals uh, kun je mijn uh, single downloaden. Is hij ook fysiek te koop of dat nog niet? Nee, hij is niet fysiek te koop, dat hebben we ooit wel gedaan. Maar, uh, nou ja, goed. Alleen, albums worden nog fysiek gemaakt. En uh, de rest is allemaal gewoon een de digitale download. Ja, nee, zeker weten. Wel jammer, maar ja, ik, het, het, het, ik snap het wel. Weet je, de, de download is natuurlijk heel erg populair. En, uh, ja. Ja, nou ja, goed. Aan de ene kant ook wel jammer natuurlijk. Maar tegenwoordig wordt er heel veel gestreamd. En als Spotify. En weet ik van allemaal, man HitsNL. Uh, dat soort dingen is allemaal. En tegenwoordig in een nieuwe auto zitten ineens mensen een cd spelen, dus we nou. aan hoe ver de tijd gaat. Dat is waar, daar heb je helemaal gelijk in. Dus ja, het is allemaal digitaal en uh, aan de ene kant makkelijk, maar aan de andere kant jammer. Maar goed, je moet met de tijd meegaan en uh, ja, je weet het toch niet. <laughs> nee, zeker weten. Zullen we maar gaan draaien? Is goed, gaan we doen. Nou, kondig hem maar aan, zou ik zeggen. Is goed, Hallo, nou, luisteraars. Mijn naam is Bob Offenberg en geniet van mijn nieuwe single Toen Ik Jou Zag. Dankjewel, Bob. Alsjeblieft. Leven. Als ik jou zag van Bob Offenberg, wilt u meer informatie over Bob Offenberg? Dat kan www.boboffenberg.nl ja, en wij gaan uh, lekker door zometeen natuurlijk de dubbelhit en de tv-tune. En we bellen met zanger uh, Cornel en uh, Mike Daanen als hij opneemt. Want ik heb hem al een paar keer geprobeerd te bellen. Mocht hij het horen, dan kan hij zijn telefoon weer opnemen om ons even terug bellen. Uh, volgende week hebben wij trouwens onze co-host uh, Joe Tijmen. Joe Tijmen kent u allemaal hier uit uh, Zandvoort. Hij heeft een eigen vlog. Hij is de laatste tijd uh, veel in de media het Zandvoortse Courant, maar ook op NPO6 en uh, ook bij uh, TV Noord-Holland, waar hij uh, te gast was over uh, zijn vlog. En wij hebben hem als co-host volgende week. Dus hartstikke leuk dat hij in de uitzending komt. We gaan naar luisteren. Dat is eigenlijk wel een toepasselijk nummer voor Bob Offenberg. Kleine jongens worden groot. En Danny Vroger zingt het. En eigenlijk is het ook wel toepasselijk natuurlijk voor hem, want uh, hij is ook uh, klein geweest. En uh, we gaan hem draaien. Danny Vroger met Kleine jongens worden groot. Ik ben blij met de lessen die jij hebt gegeven. En ik weet, in jouw ogen blijf ik steeds een kind. Maar ik doe wat ik wil met de rest van mijn leven. Om het even, hoe moeilijk en zwaar je die keuze ook vindt. Want ik leerde van jou om te vallen, hierover op te staan. Het is de hoogste tijd mijn eigen weg te gaan. Kleine jongens worden groot, kleine jongens worden groot. Ook al wil je dat nog, ik ben niet meer dat joch, maar een kind. Die werkt voor zijn brood Kleine jongens worden groot Kleine jongens worden groot Op een dag zul je zien Dat je trots bent misschien Ook al kruip ik niet langer bij jou Op schoot Laat me los Laat me gaan Je moet me vertrouwen ik begrijp dat is even wennen voor jou. Want ik leerde van jou om te vallen, hierover op te staan. En je gaf me de moed om mijn eigen weg te gaan. Kleine jongens worden groot, kleine jongens worden groot. Ook al wil je dat nog.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 je trots bent misschien, ook al krijg ik niet langer bij jou. Van Wesley Broens hier op CFM voor wenselijk. kent u natuurlijk allemaal Van OO, daar gaan we weer Van OO Gerso natuurlijk En wij draaien zijn nummer natuurlijk uh, Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen Van het eerste uur van CFM in de avond live We gaan lekker even nog een plaatje voor u draaien En zometeen op naar het nieuws en reclame En dan zometeen zijn we weer terug bij u Hier bij CFM in de avond live U gaat luisteren naar Tino Martin Met Jij liet me vallen Lekker nummer toch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 Jij liever vallen, wou meer van het leven, maar zie ik het daar.